Daar vandaan gaan de containers met vrachtwagens naar Gorleben, waar het materiaal wordt opgeslagen in een oude zoutmijn. Vannacht probeerden activisten al om het spoor te blokkeren, maar de politie kon dat voorkomen. Vanochtend probeerden duizenden demonstranten opnieuw de rails te bezetten. Toen de politie ingreep, ontstonden gevechten met demonstranten. Boeren uit de buurt van Gorleben probeerden ook het transport te verstoren. De trein heeft intussen meer dan acht uur vertraging.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 In Birma zijn de stembureaus gesloten. Het waren de eerste parlementsverkiezingen in het land in twintig jaar. Volgens de junta markeren ze het eind van het militair bestuur. Maar waarnemers en westerse regeringen noemen dat onzin. Twee partijen die de steun van het leger hebben krijgen waarschijnlijk de meeste zetels. Partij van oppositieleider en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi deed niet mee aan de verkiezingen. Wanneer de uitslagen bekend worden heeft de militaire junta niet bekendgemaakt.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 Het weer. Vanmiddag trekt de regen vanuit het westen naar het zuiden. Het is een graad of 9. Ook morgen is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We Met, Met nu de muziekboulevard. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Muziek Boulevard, vrienden. Het is zondag 7 november. Welkom. Het is de dag dat we de derde dag beleven van het NK afstanden op de schaatsbaan van Tjalf. Met natuurlijk die Dr. Bibberregel. Ik heb begrepen dat er een hoop commotie over was. Maar of vandaag er ook nog mensen gedisqualificeerd worden omdat ze het lijntje overschrijden. Ik heb wel mensen die een lintje hebben overschreden, hoewel het lintje, dat lintje dat is terecht gekregen overigens. En degene die het lintje heeft, hoop ik daarvan dat hij niet door het lintje gaat als het gaat om een rondje over het circuit. Ik heb het over Riederop. Ridderop is gisteren geriddeld door de burgemeester. En uh, ja, het was een klein leuk feestje gisterenmiddag aan het eind van het programma Zandvoort op zaterdag... met uh, een feestje en een drankje in het welbekende café aan de Haltestraat. Ik ga er natuurlijk niet uh, vol noemen dat dat uh, café 4 is, want dan weet niet iedereen het. 7 minuten over 12. Uh, wat is er vandaag gebeurd? Want het is 7 november, we hebben er 311 gehad en we hebben er nog 54 over... Jan van hesselink is vandaag jarig. Die voetballer, je kent hem wel. Hij heeft uh, onder andere gespeeld bij Glasgow Rangers. Wordt vandaag 32. Mark Filippoessis is een tennisser. Wordt vandaag 34. Mark Rosset is een oud-tennisspeler. En wordt vandaag 40. Marius Luttenkhuis is... Uh, Vandaag ook jarig, is 47 jaar geworden, is een Nederlands dirigent. Job Redelaar is een uh, Nederlands acteur en is vandaag 51. Martin Simek, ja, Tsjechisch journalist. Heel erg scherp, ook al bij 62 jaar. Joni Mitchell, voor voorbeeld voor heel veel singer-songwriters. En daar gaan we ook aandacht aan besteden in dit uh, muziekboel, want dat is het uiteindelijk ook. Canada's popmasterkante wordt vandaag 67. Jaap Stobbe is vandaag ook jarig, hij wordt 74. Harry Lammertink is uh, niet meer onder ons, maar hij zou vandaag 74 jaar zijn geworden, zeg ik het goed? Ja, 74 uh, nee, zegt het verkeerd. 78. En Annette Nieuwenhuizen, die is wel nog onder ons en die is 80 jaar geworden. Wat uh, gebeurt er die verder zijn, dat uh, gaan we zo allemaal uh, vertellen in uh, dit uh, programma van de Muziek Boulevard. Maar we hebben natuurlijk ook uh, heel wat uh, materiaal liggen, zoals deze dame. Hier is Jori Zwart en uh, het nummer heet Secretly Sleeping. Zin. Dus zij van Jodie Zwart. Dus Amsterdamse Popprijs gaat ze doen op 13 november. En als het goed is, zal dat uh, gaan plaatsvinden in de Melkweg. Als ik het uh, wel heb. Ik heb het niet helemaal even paraat. Uh, 13 november uh, zal ze dus uh, daar gaan uh, spelen. En dat hoopt ze dan uh, dat ze daarin uh, zeg maar een, uh, ja, een aardige bekans uh, gaat maken om daar te, te winnen. Mocht het lukken in ieder geval, dan zou het zo'n feestje kunnen zijn bij iemand in Lissen. Zijn naam is Anne Punt en hij speelt bij Sir James, inderdaad. Wil je nog weten hoe dat uh, klonk? Ja, dat heb, ik, dat heb ik toevallig nog hier uh, ergens staan. Sir James met face down. Dat moet ik even zoeken hoor, want uh, ik heb het wel. Uh, hier is hij. Kijk, kijk. Uh, en Anne Punt speelt uh, in deze band dus: Sir James. Dus, Sir James, dan uh, heb ik nog natuurlijk uh, nog wat laten liggen voor de dag van vandaag. Want uh, wat er zijn natuurlijk een aantal, aantal gebeurtenissen geweest. Um, want op 7 november 1991 maakt Irving Magic Johnson op tv bekend... dat hij besmet is met het HIV-virus. En daarom stopt hij met basketballen. David Dinkins wordt op dinsdag 7 november 1989 gekozen... als de eerste zwarte burgemeester van New York. En dan is er ook gebeurd op... 7 november en dat gebeurde op vrijdag 7 november 1975 dat er een nafta kraker ontploft bij de DSM chemie in het Nederlandse Limburgse Beek. 14 doden. 24 jaar lang is verzwegen dat op zaterdag 7 november 1970 bij R Madrid radioactieve vloeistof in de rivieren kwam. En in Oost-Duitsland rolt op donderdag 7 november 1957 de eerste trabant van de transportband. Leuke woordspeling. En op dinsdag 7 november 1944 wordt Franklin Delano Roosevelt voor de vierde keer gekozen als president van de Verenigde Staten. En lang zou hij dat niet maken, want ik geloof dat hij daarna, eh, niet lang daarna is overleden. Uh, en hij werd opgevolgd door Harry Truman, de man die eerst verguisd werd, maar pas later eigenlijk erkenning kreeg voor wat hij gedaan heeft in zijn presidentiële periode en op woensdag 7 november 1917 komt uh, Lenin via de Russische revolutie, uh, Russische Oktoberrevolutie, de bolsjewistische revolutie, zo wordt hij ook genoemd, aan de macht en volgens de Russische tijdsrekening is het dan 25 oktober, ja, want ook de Russen willen nog wel eens een beetje afwijken van wat gangbaar is. Dit uh, krijg ik uh, van de week uh, binnen via een heel uh, mooi uh, systeem. ...van uh, Internetshoppen. Ik heb uh, al uh, het werk Hello Memory van uh, deze dame al gedraaid. Ze wordt bijgestaan door twee uh, goede muzikanten... Matthijs Liefhaard en Mart Jenninga. En zij heet Celine Cairo. Zij heeft uh, onder andere vorig jaar uh, deel uitgemaakt... ...van het selecte gezelschap wat de uh, finale plaats wist af te dwingen... ...bij de Grote Prijs van Nederland Singer Songwriters 2009. Dat werd uh, uiteindelijk gewonnen door Eefje... En zij viel daar ook in op. Maar nu heeft ze, toch ook, heeft ze ervoor gezorgd dat ze een EP heeft afgeleverd. En het is toch wel een hele mooie geworden. Eigenlijk een groeibriljantje moet je eigenlijk zeggen. Luister zelf maar, want dit is een van de mooiste nummers. Een van de mooiere nummers. Eigenlijk zijn ze allemaal even mooi. Maar dit viel mij ook op In The, in the Light van Celine Cairo.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 Heb je wel geweten wat de kwaliteit al is? Heb je wel geweten wat de kwaliteit al is? Heb je wel geweten wat de kwaliteit Vrolijk tweetal komen uit de, graft de Rijp. En uh, omstreken, uh, tenminste Marco Emmerich uh, komt uit uh, Graf de Rijp. En Arnaldo Lopez uit de buurt. Dus samen vormen ze Emmerich en Cole. En dit was uh, heel erg uh, leuk om uh, naar te luisteren van de zomer. Was dit uh, een uh, liedje wat ze op uh, YouTube hadden gezet. En uh, wat ik al die tijd heb gemist. En daar hebben ze toen een, uh, een aardig clipje bij uh, verzonnen. dacht ik zo te weten. Nou, uh, even wat vrolijke klanken, bijna zomers zou je kunnen noemen, het zonnetje komt wel door, maar uh, de zomer is nog wel uh, een beetje ver weg hoor. Beetje een goede oude meuk uit het uh, begin van de jaren tachtig met Black Yehulu, oftewel Robbie Shakespeare en Sly Dunbar. Ook nog uh, weliswaar in een uh, wat afgeslankte vorm. Uh, ik uh, blijf eigenwijs hoor, want ik uh, pluk hem gewoon van uh, uh, van het meteopagina.nl. Hoewel uh, Lex uh, mij gisteren vertelde dat hij een uh, recessie heeft uh, en dat dat nog wel een tijdje gaat duren. Dan doen we dat gewoon met de plaatjes die, uh, die ik tot mijn beschikking heb. En uh, dan kan ik daar wel een beetje het weerbericht uit afleiden. Vandaag staat er een uh, windkracht 2 uit het oosten... Het is uh, vannacht 3 uh, graden geweest en de middagtemperatuur loopt vandaag op naar 9 graden. Nou weet je dus echt dat we in november zitten. Morgen komt de wind uit het zuidoosten, dus is windkracht 4. Minimumtemperaturen gaan vannacht naar 3 graden en morgen overdag wordt het bij bewolkt weer 9 graden. En dan dinsdag, toch nog ook even meenemen, is het uh, een uh, oostelijke wind, windkracht 4... Bij een minimum, minimum temperatuur van 2 graden in de nacht van maandag op dinsdag. Dus koelt het af naar zo'n 2 graden. En daarna gaat de temperatuur oplopen naar 8 graden. Het blijft weliswaar droog, maar de zon zullen we denk ik niet veel zien. Al dus het weer wat uh, na te kijken is op www.meteopagina.nl. Sorry hoor Lex, maar ik doe het toch lekker wel. Ik uh, ga het niet ergens anders uh, vandaan halen. Nou, um, gaan we naar een... Uh, een um, dame en een heer uit het zuiden van het land. Ze noemen zich Jodie Moon. Ik heb ze een paar weken geleden gezien in het Witte Theater. Nou, en ik moet je zeggen, ik vond het heel erg de moeite waard dat ik dat gedaan had. Want er zitten heel veel verborgen juweltjes ook op de CD Who Are You Now? Het titelnummer, dat ga je nu beluisteren hier bij de Muziek Boulevard. Long ago when there was nothing Nothing At all After all I know There was you For real For sure Aan mijn idee, toch een beetje een van de, de beste legendarische bands die Nederland heeft voortgebracht. Namelijk Brainbox. Dan is het eigenlijk ook een beetje het uh, stemgeluid van Casimir Lux en uh, Jan Ackerman op uh, het gitaar. Op het gitaarwerk. Ja, wat is dat toch eigenlijk mooi? Helaas uh, uh, is dat uh, niet meer uh, allemaal een beetje samen. Oh, zo af en toe komt uh, Brainbox nog wel eens op de proppen, maar niet in uh, de vorm met Jan Ackerman erbij. Dat is voor vele uh, diehards van vroeger uit de jaren zestig toch een gemis. Want uh, Jan Akkerman uh, leidt gewoon ja, zijn eigen leven. En uh, zegt ook van, oh, dat heb ik er al wel mee te maken. Ik vind het leuk om uh, zelf een beetje muziek uh, te maken. En uh, dat doet hij dan ook. En misschien heeft hij daar ook wel geen ongelijk in. Nou zag ik even op de huis iets uh, voorbij vliegen. Uh, dat uh, Mary Had A Little Band, die had uh, gisteren een, uh, een popronde in Amersfoort. Hoe het uh, precies is afgelopen, dat, uh, dat weet ik niet. Maar ik heb wel iets klaarstaan uh, van haar EP uh, met de band, natuurlijk, Mary had a Little Band. Draaien we het uh, tweede nummer Two Way Roads. I have just so much to say to you. I don't know where to start. Shoot up.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 Zijn echte naam is Casper Broekaart, maar zijn uh, singer-songwritersnaam is Casper Adrian, En hij heeft uh, een, toch een EP uitgebracht uh, een tijdje terug. To Save a Fish from Drowning. Uh, het EP kreeg ik in mijn handen gedrukt uh, tijdens een uh, interview wat ik met hem had uh, bij de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland in Den Haag. In het paard was een uh, in ieder geval loei warme avond, dat kan ik me nog wel uh, herinneren. En deze Casper uh, Adrien is ook uh, te horen op dat uh, nou, nummer wat ik net heb gedraaid van uh, Mary Had A Little Band. Dat uh, nummer uh, Two Way Road, daar was hij ook op te horen. En het gekke en het leuke is dan weer, terug heeft Marianne Oldenburg van uh, Mary Had A Little Band ook op dit nummer haar vocale bijdrage geleverd. In het, uh, ja, het nummer Sunshine, wat je net hebt uh, kunnen beluisteren hier bij ZFM Zandvoort. Het is twaalf uh, minuten voor één. Uh, we gaan gewoon vrolijk verder met die... Uh, met de nummers draaien van de singer-songwriters. Er is genoeg in Nederland. En dat zal ook wel de komende weken wel zo blijven. Dalo Marouf ze is half Algerijns. En heeft ook een, ja, een Nederlandse nationaliteit. Dat, dat sowieso. En een paar weken terug tijdens... Checks and Strings, en dat was een optreden waarin zij uh, samen was met Jodie Moon. En Fabiane Dammers uit IJmuiden, die speelde toen een thuiswedstrijd. Uh, was zij te horen. En toen kreeg ik uh, dit uh, cd'tje in mijn handen. En uh, ja, ze was heel erg uh, creatief, vond ik eerlijk gezegd. Sowieso met de akoestische gitaar. Maar ze had dan ook nog ja, een, een pedaaltje waarin allerlei drumcomputers had weggestopt. En die wisten zo op een unieke manier eigenlijk te, te voegen. Samen te voegen met haar muziek op de akoestische gitaar. Dat ik eigenlijk daar eigenlijk er toch wel een beetje stuk van was. Um, het, het hele aardige is dat er nu uh, slechts twee uh, nummers heb, Dat ik slechts twee nummers heb. Meer heb ik gewoon niet van. Haar. Maar dit uh, nummer dat uh, viel mij ook op Trip on the Sea van Dallal Marouf. There is no reason For me to dream about you But it's so easy to There's no sunshine. There is no place in my heart. But I feel tension. I don't know how to play all oh my cards. you Cause it's so easy to Kees Mayfield, uh, hij staat uh, in de finale van uh, de Grote Prijs. Dus dat, uh, dat... Oh, hij gaat nog even door, maar dat is uh, even niet de bedoeling. Uh, het is uh, dus zo dat hij in uh, de finale van de Grote Prijs staat. Uh, en dat is uh, op zaterdag, dacht ik even gauw op mijn hoofd, 12 uh, december die kant uit. Uh, dan, uh, dan is hij uh, te zien en te horen in Paradiso. Uh, ik geloof dat hij uh, toch ook uh, wat... Uh, Kaarten heeft, dat tenminste, dat, dat meldt hij op de huis, op zijn huis uh, meldde hij dat, um, uh, voor, uh, voor de mensen die uh, geïnteresseerd zijn. Ik zou gewoon even kijken bij Paradiso en dan word je voorzelf al uh, verder verwezen hoe je aan kaarten kunt komen bij uh, de finale van, uh, van dat evenement. Hij is daar uh, een van de finalisten. En uh, dat is uh, ja, duidelijk. En uh, wat zo leuk is uit deze song zei het vorige week ook al. Uh, is dat er, uh, ja, vader Jacob zit er een beetje in verwerkt. in. zo creatief is hij dus. Dus ik uh, zal gewoon uh, heel, heel uh, erg duidelijk hem gaan volgen. Uh, in, uh, nu en tot en met uh, zeg maar, uh, aan de finale. Nou, we hebben er nog één uh, klaarstaan. Dat is een uh, collega van mij. Van de week uh, speelde ze koffers in het... Uh, in het, in het gebouw wat, wat, waar we in de wonen, zeg maar. En we bestaan 90 jaar. En toen speelde ze dus covers. Maar dit is haar eigen werk. Ik heb het over Can We Talk van Hadassah. Tot aan het nieuws van 1 uur.